Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Shell trekt zich terug uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Ze beëindigen de samenwerking met het staatsbedrijf Gazprom... en trekken zich ook volledig terug uit Nord Stream 2... de omstreden gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland... waar Shell voor 10% eigenaar van is. Een groot besluit van het bedrijf. Want ze verdienen er heel veel geld, zegt economieverslaggever Rob Koster. Shell heeft ook grote belangen in de Oekraïne. In een oorlog moet je op een gegeven moment partij kiezen. En wat hier gebeurt. is eigenlijk voor westerse multinationals niet meer uh, aanvaardbaar. om tegelijkertijd dan ook nog uh, grote belangen en investeringen in uh, Rusland te hebben. Shell volgt het voorbeeld van het Britse BP en het Noorse Equinor. die ook weggaan uit Rusland. Veel Oekraïners proberen het land uit te vluchten. Dat zorgt voor drukte bij de grenzen. Verslaggever Roel Pauw bezocht een theater in de stad Lviv, aan de grens met Polen. Nu verandert in een opvang. Vijf dagen geleden stonden daar nog acteurs op het toneel. Daarna hebben ze de boel afgebroken. De ruimte waar normaal gesproken de acteurs zich verkleden en opmaken... is in gebruik als een opslagruimte. Er liggen enorme zakken macaroni, wc-papier, tandpasta, zeep. Het is hier allemaal. Olesia Pravdivets... Is bezig met het inschrijven van nieuwe vluchtelingen. Nu hebben we 10 mensen, 2 kinderen. Gisteren hebben we have 20 mensen. En vandaag gaan ze the Poland. Veel van de vluchtelingen blijven er niet lang, maar gebruiken het als tussenstop om daarna door te gaan naar Polen. En vanaf morgen worden er naast agenten ook militairen ingezet bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Daar gaat het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi verder. Doordat het zo'n grote beveiligingsklus is, komt de politie agenten tekort. En Defensie helpt de politie met het beveiligen van de rechtbank en het gebied eromheen. Een bedrijventerrein dat grenst aan de wijk Osdorp. En dan nog het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot het vriespunt. Morgen bewolkt in het westen af en toe regenachtig. Dan tussen de 7 en 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A8 Amsterdam-Zaanstad tussen het Koemplein en het Zaandam. 5 minuten vertraging en de A10, de A10 Noord, richting de A10 West. Tussen Watergaasmeer en Landsmeer heb je ook 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Je kon maar met één nummer beginnen vanavond. En dat was deze van uh, Alaska. Met plea for peace. Ik hoef er uh, weinig woorden aan toe te voegen. De boodschap spreekt voor zich. Welkom bij deze alternatieve Event. Het is een beetje een donkere dag uh, voor mij persoonlijk. Want ik hou niet van ruzies. En al helemaal niet. Als daar ook het uh, nodige wapenkletter erbij hoort. En ik dacht... Laat ik dan maar met deze beginnen. En uh, dit was uit 2017. Ze hebben dat uh, bij een album hebben ze dat uh, gedaan. Het is zelfs het openingnummer van het derde album, Plea for Peace. Het is uh, een, uh, ja, een week van Alaska. En wel, wel een week van een uiterste moet ik erbij zeggen. Want uh, het, uh, vorige week hebben we het eventjes 2012 aangehaald. Het uh, jaar dat ze begonnen. En uh, dat was uh, precies op de kop af van een uh, tien jaar geleden. Maar ja, uh, dan uh, wordt het ineens. 23 en 24 februari. En dan gebeurt er uh, iets uh, vervelends in uh, de wereld. En dan moet je wel even handelen. Goed, welkom bij deze Alternative Fame. Ik zei het al. Uh, we gaan uh, sowieso uh, straks uh, vanaf 8 uur 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf doen... Maar eigenlijk uh, gaat dat uh, gewoon uh, al nu al een beetje beginnen. Want ja, uh, we hebben best wel het nodige om uh, weg te draaien. En dat uh, zullen we dan ook uh, doen in dit uur tussen 7 en 8. Want straks uh, tussen 8 en 10 is het uh, podium voor Sven Ross. Want die komt. En dat heeft alles uh, met uh, de EP die hij heeft uitgebracht. Uh, uh, dat is vrij recent uh, gebeurd. Field for Gold heet uh, de EP als ik uh, wel heb. En hij zal zes nummers spelen. Of hij uh, alle nummers van die EP gaat spelen, dat denk ik niet. Hij zal er misschien een aantal van laten horen. En natuurlijk uh, zullen Ikirina en ik, want uh, we doen het met z'n tweeën vanaf acht uur... het uh, nodige vragen uh, daarover gaan stellen. Um, Telefoongesprekken zijn er ook, want Singa komt morgen met Resonate uit, een uh, EP. Uh, want dat gaat ook uh, gewoon door. En... Uh, Penthouse, die hebben um, dikke anderhalve weken geleden wine uitgebracht. Gaat over de liefde en straks om half tien gaan we ook daarmee praten... met, uh, met Joan de Bruin Kops, uh, zoals hij volhuid heet. Over, ja, Penthouse, want het is eigenlijk ook meteen de zware zang... want de band heeft uh, besloten om het bijltje erbij neer te leggen. Want twee jaar pandemie heeft er wel een beetje in gehakt uh, om... <laughs> Voor de bandleden. En ze weten niet of, of het dan nog wel zin heeft om verder door te gaan. En motivatie en dat soort verhalen zitten daar waarschijnlijk ook een beetje achter. Dus we zullen daar wel het naadje van de kous proberen uh, te weten. Uh, als we straks aan de telefoon hebben. Maar we hebben natuurlijk ook muziek. En dit is er een van. Want deze dame heeft twee weken geleden haar single uitgedropt. Uh, ze komt, of ze woont beter gezegd, in Amsterdam. En dit is eigenlijk haar debuutsingle. Anne vanuit Anne van Driem en doorstep. I share all my secrets My weaknesses My wildest dreams It's like talking to a brick wall You're so cold You feel so cold Cause it's a two-way street All along a one-way road You've been stuck on repeat Singing the wrong words to our song, song, song Gone, gone, gone without a sign Gone, gone, gone without a goodbye Gone, gone, gone without a sign You used to be mine Any nights. if I could I'd go back in time Every song has two sides, need to go, I should go home I'm a bims. What's that? I'm a bims. Activation. Reen je mee of je niet, ik laat je zelf kiezen. Ik ben gekomen voor de seks. Ik wil niet gaan genieten. Ik wil niet tellen. Beter geeft maar me wat faase brieven. Maak het aantal meters. Kijk eens, zo we op de straten skiën. Wat best die weet, ik ben geen praten, niet mijn lastig vallen. Maak je niet druk, ik check je later. Ben wij van te vallen. Even bijkomen. komen van de spanning in mijn lijf. Ik denk van jij bent toch met mij, maar wat doe jij eens van achter vallen? Op balleus, gaan net zo ballen, mijn vinger op de assen glijdt. Ik zweer de vissen leuk. Doe hier anders, loeie, loeie vissen Voor mijn vijf. Ze wat nerveus. Ze praten dingen achter mij, maar zegt die dingen voor me Yo, een beetje scheef, ze kijken mij nee, van jij bent echt gek Een beetje van mama's hero, misschien catch ik nog al lekkens Zet hem in zijn S, ik voel me Ellen's in die Je ziet me met mijn mensen, kom komen hun als je de lef vervalt Ik ben nog steeds op zoek, al die rondjes in de wijk en dan maak ik me moe Zit je even in de ziek, dan krijg je geen bezoek Vier mijn jongen die zit locked op daar in de groep yeah, yeah. Ik ben nog steeds op zoek Houd die rondjes in de wijk en dat maak me moe Dit je even in de ziekte krijg je geen bezoek Free my young die zit locked op daar in de goer yeah, yeah. Ben op mezelf, wil geen aandacht trekken we lopen uit elke de feiten, nu weer vaker in Je kent de odds van deze lijf, daar hoef geen kaart te trekken Ja die money bracht me zeker ook op rare plek Even langs bij blues, voor een kappel en een taartje Pak vanavond Het geef mijn kriebels, neem me stop op baartje Met Siggy naast me, blijf maar zeggen dat we op gaan blazen Feeling van succes, dat maakt mijn junkie net toch ook verslaafd Onder aan het bord, nu naar de top, want we scoren aardig Hoor die waggie piepen op het dash, ik moet me korrel dragen Zou je eigen lastig, ga die tas niet voor je dragen Blijf maar weg, met je neppe en al die je bek niet eens sportief, zo veel ik me sexy en mijn onderramen. Kijken we die patten nu weer met je op die body warm. In de stad en straks ben ik weer een pak koppen armen Door naar heftepartij, die konjak die houdt mijn body warm. Ik ben nog steeds op zoek, haal die rondjes in de wijk en dan maak ik me moe. Zit je even in de ziekte, krijg je geen bezoek. Vier je mijn jongen die zit op daar in de groep? Hey, yeah, yeah. hey, ik ben nog steeds op zoek. Hal die rondjes in de wijk en dan maak ik me moe. In de ziekte, je Afgelopen vrijdag is deze single uitgebracht door Top Notch. Er zit ook een videoclip bij. En waar komen deze jongens vandaan? Hier vandaan, uit Zandvoort. Siggy en Dins waren dat met rondjes. En uh, dat is hun uh, laatste single. En dat is bij de heren uh, in Amsterdam het Top Notch label waar onder andere... En dan moet ik eventjes goed zeggen, maar volgens mij heeft Vroukie uh, daar ook een contract uh, getekend. En Vroukie is een van uh, de muzikanten die door bijvoorbeeld 3FM uh, op handen wordt uh, gedragen. Dus ja, wat dat dan gaat, uh, zitten die jongens uh, redelijk dicht bij het vuur... als het gaat om uh, de ondersteuning van een label... En een ander bedenkelijk iemand, tenminste dat vinden wij dan, uh, hij zelf zal er wel anders over denken, is die man die zijn vriendin uh, niet zo lang geleden in elkaar heeft uh, lopen meppen. En uh, daar hebben ze dan bij topnotch besloten om daar verder uh, hun handen een beetje vanaf te trekken. Het lijkt mij een beetje uh, wel verstandig als ze dat uh, inderdaad doen, want... Daar is het een en ander al hier bij ons op deze radiozender het nodig over gezegd. Uh, laat ik even verwijzen naar wat we de dinsdagmorgen uh, over hebben gezegd... dan in de uitzending van een week geleden. De man is een patiënt. Maar goed, uh, en dan heb ik het over die uh, ene die zijn vriendin in elkaar gemerkt heeft. Hè? Daar hebben we het dan over. Goed, uh, we gaan uh, vrolijk uh, verder, want vorige week uh, bracht zij een single uit... en. Ja, dat is een beetje in de uh, navolging van datgene wat ze al eerder heeft uh, gedaan. Saul. En dat uh, ging meer over haarzelf. Maar dit is eigenlijk ook best wel een hele goede opvolger daarvan. Mademoiselle en Old Habit. Tell me what you see. No one else that looks like me. No Sick and else. tired that the times ain't changing here. Cause this is where the pressure meets and it chases me down these Auxerre Streets. Try not to look back, but then you go and shout at me. That I'm worthless or lucky. A lot of my kind wait till they find you a matter of time. You always question the fact that I've been. Serving as the next man can be, so I keep on proving decisions were made accordingly Cause you always made me jealous And you always made me think That I am not the serve in the places I'm in They say, old habits are the ones to stay. But I like us girls who so go out and refute the place. Desire all well, let me in. It gives me hope, but nowhere to begin. Entertaining that you don't care at all. Could you maybe leave it to make me feel fine? you, my word, perhaps feel satisfied. Constant repeating to sit myself down, but don't fall behind. See my reflection in ceiling so high. Last shatter all last till I die You think I owe you but please Don't go wasting my time Cause you always make me jealous And you always make me think That I am not deserving Of the places I'm meant to be Oh why well, won't you make me feel good This old up I won't have it. Oh, it had da Oh, Michelle Dat was No Ninja M.I. Die uh, jongen die heb ik al veel langer op uh, de korrel. Dat is uh, Sander van Münster. Hij komt uit de hoofdstad. Maar uh, zowaar hij heeft hij deze week ook weer een uh, nieuwe single afgeleverd. Uh, Custom Pope heet hij. Uh, het was zelfs ook nog uh, eventjes dat hij Nederlandstalig uh, deed. Maar hij is uh, weer terug naar het uh, Engelstalige verhaal. Van, uh, van alles. En dat uh, maakt het toch wel weer heel bijzonder. Uh, dit was ik uh, bijna uh, vergeten. Maar uh, de dames zitten niet echt meer zoveel op de, de socials. Uh, zeker niet meer op uh, dat uh, merk. Wat ergens uit de Silicon Valley en wat door Mark Zuckerberg en zijn uh, cornuiten wordt uh, gerund. Maar nog uh, wel op een fotosite, uh, wel van diezelfde Mark Zuckerberg uh, trouwens. Uh, de Instagram. Ik heb het over Susan Jane Rose. En zij heeft uh, een, uh, eerder dit jaar, in het begin van, uh, van dit jaar, zelfs een single uitgebracht. En dat nummer, dat is dit. Hold on. your capability Uh, zou het bijna vergeten zijn, maar uh, dit uh, was dus helemaal aan het uh, begin van het jaar. We weten dit uh, mooi uitgebracht door Susan Jane Rose. Hold on, uh, wat minder actief op uh, uh, de socials. Alleen Instagram uh, nog uh, eigenlijk een beetje actief. En voor de rest uh, is het een beetje een, uh, een verhaal wat, ja, dat ze met nieuwsbrieven de achterban een beetje probeert uh, te bereiken. Dus dat is uh, een beetje het uh, verhaal. Uh, ik, ik doe weer één om één. Dat is uh, iets uh, wat, uh, wat eigenlijk uit de jaren zeventig uh, voorkomt. En dus niet uit uh, het nu. Want dat is meer of meer twee om twee uh, draaien. de waar! vorige week uitgebracht. De nieuwe single, Drunk... Deze band uh, is er eigenlijk sprake van een generatiekloof. Uh, nou ja, zo zelf vinden ze dat uh, niet. Uh, Johan Bos en Louis Braam, zij uh, vormen Funky Jabber. En uh, ze komen ook uit uh, deze fijne provincie uit uh, Noord-Holland. Uh, we zijn eigenlijk al stiekem met een beetje uh, het 3 voor 12 Noord-Holland al een beetje begonnen. Want uh, tussen 7 en 8 ook uh, eigenlijk alleen maar Noord-Hollandse producties. Moet jou wel goed doen, denk ik. Pak even de microfoon erbij, uh, Kirina. Dus, uh, oh ja, sorry. Ja, want uh, je zit er toch uh, gezellig bij. Dus, uh, ja. Als je wat hoort, uh, dat zijn uh, de M&M's. Marcus en Martijn die zijn bezig om de boel niet vakkundig te slopen... maar op te bouwen, te bouwen, maar dat gaat nogal een beetje luidruchtig. Dat heeft alles te maken met Sven Rossi die aanstaan is. Maar goed, had je dat meegekregen dat het, dat het bijna vader en zoon hadden kunnen zijn? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, nou, maar, ja. Dat hoor ik nu. Nee, maar goed, het, het is na te lezen bij ons op... Op onze eigen website dan althaven.nl. Want mm. we hebben tegenwoordig ook een website al sinds een tijdje al. En dan gooien we wat uh, recensies en dergelijke op. Zo ook met uh, dit nummer wat uh, terug te, te vinden is op uh, het allereerste album wat ze hebben uitgebracht. Het nummer het ja, heet het Dreamtime. Ja. Um, dan iets uh, speciaals. Want ik werd uh, eventjes uh, verzocht om iets uh, te melden. Want... La die gaat uh, iets doen. En nou moet ik even kijken. Oh ja, kijk. Zij gaan morgen optreden, toch? Heel goed. Ja. Ja, en uh, ik kreeg een mailbericht zo van. Uh, zou je dat uh, dan ook wat uh, willen vertellen? Met daarbij ook een single. Nou, prima. Dat, nou ja, single, een nummer. Uh, mm -hmm. Het meest recente wat ze hebben uitgebracht. En dat is weer bij 3 voor 12 Noord-Holland uh, terug te vinden. Want hij zat in het uh, release-overzicht van de maand. Januari of december? Een van de twee. Maar uh, in ieder geval, daar zat hij hier in. En toen hebben we hem eventjes nog uh, voorbij laten komen. Old Traditions. Uh, morgen spelen ze inderdaad in uh, de Nieuwe Anita. Je zei het al. Ja, en, mooie locatie. Ja, uh, Labashira ken je ook? Ja, nou ja, ze hebben zich regelmatig in mijn mailbox getoond. Ja. Um, dit concert in de Nieuwe Anita stond volgens mij ook al een hele tijd. Ja. was um, verplaatsing, verplaatsing, verplaatsing. Dus, um, ja, en eindelijk ja. is het zover. Ja, we ja, het. Wel, wel in, in het uh, licht van uh, hele kwalijke ontwikkelingen. Maar goed, uh, daar, daar kunnen de muzikanten niks aan doen. Uh, nee. nee. nee. Uh, la laten we dan maar hopen dat we in ieder geval nog een tijdje... van uh, alles wat muziek min Nederland... dat we nog een beetje kunnen genieten de komende tijd. Want uh, ja, het, uh, het, het is denk ik nu wel hard nodig. Een beetje troost bieden, hè? dat ja, lijkt me wel. Een beetje afleiding. Ja, um, een van uh, de tracks... Daarom kom ik erop. Het is geen single, maar hij, ze hebben hem uh, op uh, de playlist uh, gezet. Of eigenlijk op uh, de, het streamlijstje van NH-pop. Daar was dit nummer op uh, te vinden. En daarom denk ik: van, laten we hem dan maar ook maar draaien. Um, het komt dus inderdaad van de EP of Traditions. Morgen dus in de nieuwe Anita te zien, uh, Labecida En het uh, nummer dat heet Fireworks. A new day, a new chance. We're gonna make up to balance. Ik zit zo uh, ingespannen te praten dat ik ineens vergeet dat het plaatje ineens afkloopt. Ik hoor helemaal niks meer op de radio. Maar goed, uh, La Machina dus met uh, Fireworks. Ja, een hele discussie over iets wat aanstaan is. Um, dit is Sylvia May Country en dat nummer dat heet Dim Your Light. Little blue-eyed girls singing songs in the backseat of the car. She doesn't know the words, but she doesn't care. Make some more. She's the brightest ray of sunlight I have ever seen. The purest soul she will ever be. She only knows darkness is what happens when we turn off the light at night. She closes her eyes, falls asleep with a peaceful mind. If I could. Point Landing met een van de twee nummers die ze hebben uitgebracht. Uh, dit was er dus één, want Utopia is de ander. Die hebben we al een paar keer nu laten horen. Maar we dachten, nou ja, laten we die Pioneers ook nog eens even horen. Want die is iets uh, wat, uh, wat rustiger en dat past wel in dit gedeelte van, uh, van de uitzending. Um, zo dadelijk uh, gaan wij kijken of we uh, Sven uh, zo gek kunnen krijgen om te gaan spelen. Maar eerst moeten er nog een aantal dingen worden opgebouwd. En moet er ook nog een beetje, hoe noem je dat? Een, een, een fijne soundcheck gedaan worden. Want anders ja, het speelt moet hij wel niet. Ja. Um, het laatste nieuws is uh, over Sven: dat hij speelt. Ja. ja. Niet hier, uh, dat doet hij vanavond dan. Hè, maar ja. uh, ik geloof ook uh, dit weekend uh, even vers van de pers. Enkhuizen, dacht ik? Ja, Enkhuizen, daar had hij het <laughs> over. Volgende, volgende week. week, volgende week. <laughs> Hij zit volgende week. En in dat, de dromedaris, toch? In de dromedaris. Ja. Dat heeft uh, ah ja, alles uh, te maken met uh, veel... With Gold, hè? zo heet de EP. Uh, ja. Dus ja, nou ja goed, we gaan hem straks... Uh, uh, zal hij zich nog wel even introduceren. Maar hij is inmiddels wel in het pand. Dus dat is dan alweer een heel nee, hoopvol teken. Uh, nu zit ik zo uh, danig uh, dingen aan elkaar te kletsen... dat ik ineens... Uh, ja, dat ik, uh, ik had een nummer van vier minuten klaarstaan... maar dat gaat nu 3,5 uh, minuut worden. En dat is deze, die je tot aan het nieuws hoort... De Nieuwe van Loop. En dat nummer dat heet too soon. just